nieuwe Elsplaat Een beetje tegen de 30 graden aan in de studio, en toch heb ik hier gewoon kippenvel. Ja, hoe komt dat nou? Gewoon door die schitterende Elsplaat. Ik krijg altijd een beetje kippenvel als ik deze muziek hoor. Kennen We Green uit 1974 is de Elsplaat deze week. Who do you think you are? De is in de borden, de kon in de karat. iedereen die weg, jij wast af. Ik je opeens hier een rood knopje branden op mijn mengpaneel en ik heb geen flauw idee waarvoor dat is. Dus als je me opeens niet meer hoort dan weet je dat het mengpaneel ergens opgeblazen wordt. of zo. Ah, fijn, we zullen het wel afwachten. Welkom vrienden en vriendinnen van Radio 1485. De show met ondergetekende Ferry de Hartog is weer bij een uurtje. Dus ook op deze dinsdag. Het is vandaag alweer 20 juni 2017. En ik heb van meneer Hans Bang begrepen in de Turntable Show dat morgen officieel geloof ik die zomer pas gaat beginnen. Terwijl het hier natuurlijk al volop bezig is. Dus ik denk dat ze die kalender maar eens een keer moeten gaan aanpassen ofzo. Vijf over zes. Wat gaan we allemaal doen? De bekende onderdeeltjes, dat hoor je allemaal vanzelf wel. Gaan we niet allemaal weer op. Noemen. Dat gaat ook een beetje vervelen, natuurlijk. Uh, en we hebben natuurlijk heel veel muziek. Uh, waar komt die muziek vandaan? Nou, Donna Hightower, de Soulful Dynamics, Denk Danny de Munk nog uit zijn uh, uh, jonge jaren, de The 3 Degrees, Jesse Green met dat heerlijke flipnummer. Geweldig is dat! Frans Gal, de Surfers is het leuk voor vandaag. Danny Williams, de George Baker Selection. Cream komt nog een keer voorbij met de heer Clapton. En we hebben ook nog een oude Elsplaat van enige tijd geleden: de Philadelphia International All Stars. Alleen die titel al belooft al een hoop, natuurlijk. En als we er nog aan toe komen, Tracy Women, Don't You, uh, They Don't Know, dat laatje uit 1983. Zover is het natuurlijk nog lang niet. We gaan eerst maar eens even terug naar 1967. Hier zijn de Monkeys en I'm a Believer. I thought love was only true and fairytale. And for someone else but not for me. All love was out to get me.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 I got What's the use in trying All you get is pain And When I needed sunshine I got rain oh, Then I saw her face Now I'm a believer Not a trace A out in my En ik haar believer. Nou ik ben geen believer hoor. Ik ben overtuigd is, zoals dat heet. Hè? Er zijn alleen nog geen kerken voor, heb ik begrepen. De Monkeys uit 1967 i'm a believer in het kader van de plaat van 50 jaar geleden. Uh, de file staan in Nederland, uh, het is een rustige avondspits hoor, slechts 189 kilometer, dus dat valt reuze mee. En hier in de buurt bijvoorbeeld op de A16 Breda, Rotterdam, 4 uh, kilometer langzaam rijdend tot stilstandverkeer tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Ridderkerk. Radio Els, Ferry den Hartog. Dit is Radio Els, 1485 AM. Ah, Tears. Tear, tear, tear, tear, tear, tear. If I could find. Even op, handjes vasthouden met dit weer. Geen gedachte van. Wel een leuke muziek natuurlijk. If you hold my hands, je hoorde Donna Hightower, natuurlijk uit 1973 alweer een hele tijd geleden. Maar wat een heerlijk nummer vind ik dit. Ja, ja. Ik heb hier nog wel even een, een vrij grappig berichtje. Nou ja, grappig, het is gewoon leuk. Twee boekjes van de vader van oud-president van de Verenigde Staten, Barack Obama, hebben maandag 4600 euro opgeleverd tijdens een veiling van NRC Handelsblad. De boekjes van Obama senior waren van een lezer van de krant en de enige uitgaven in privaat bezit. De koper die is niet bekendgemaakt, ik denk dat het Obama zelf is, Obama junior dan hè? Het gaat om twee uitgaven in een alfabetiseringsproject in Kenia uit 1959, die brachten Ob Obama's vader met dezelfde naam, Barack Hussein Obama, in contact met een Amerikaanse projectleider die hem adviseerde om in Hawaii te gaan studeren. Op de universiteit van Hawaii ontmoette Obama senior zijn vrouw met wie hij een kind kreeg, de latere president van Amerika. Dat meldt het bedrijf Adams Amsterdam Auctions dat de veilingen voor NSC organiseert. De lezer die de uitgave in bezit had, was in 1961 vrijwilliger in Afrika en had ze daar gekocht. Aan de New York Times vertelde hij dat hij destijds niet de moeite nam. Uh, om te kijken wie de auteur was. En daar kwam hij dus later achter. En nu zijn ze dus geveild En dan breng ik het een beetje geld op <laughs> Zo werkt dat. Oh, heerlijke muziek van de Soulful Dynamics. Hier is Mademoiselle Ninette. In my last holiday, I took a trade. Radio Els 1485 in het westen van het land, in het noorden van het land... en op de 1476 in het oosten van het land te beluisteren op de Middengolf. En natuurlijk www.radioels.nl. En dan kun je ook ons een e-mail sturen tegenwoordig. Jore de Sofol Dynamics en Mademoiselle Ninette. Zomer in Nederland. Lekker ouderwets naar het bos of naar het strand. Maar als je naar huis gaat, neem dan je troep even mee. Dan hebben anderen ook meer plezier.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 Je bekolt een ruzie, in inbraak en soms ook een mould. Je krijgt op je kanus, je fiets wordt gejat, maar wat moest je doen? De straat, een knop nog die knakkers, een huis uitzwaaien. Gezellige vroeger, de grachten eraan, ze horen erbij. De grachten zijn smerig en op het Leidse plein. Denk het asfalt weer open als er toeristen zijn. Papier en pataat Maar toch blijft dit moker Voor altijd mijn staat Het lawaai van de auto's De stank in de straat Dat zijn niet de dingen Waar het hier al om gaat Want je kunt hier nog lachen Er is hier nog gein Ik zou echt niet weten wat het liever zou zijn Want Amsterdam Is poep op de stoel Dansen bij Jansen, kap in zaal. Een steen door de rij van Amsterdam. Is poep op de stoel en haak in de straat. Hun knop op die krakers. Een huis uit wat. Gezellige kroegjes, de grachtenrij. Ze horen er Geleden, hoor, dat ik in Amsterdam ben geweest. Ik ging vroeger altijd in de jaren 80. Altijd op goede vrijdag met de trein naar uh, Amsterdam. En verder, meestal kwam ik niet verder in Amsterdam met wat blikjes bier En dan zat er altijd wel een of ander uh, hippie met een gitaar wat te spelen. En dan zat je dan gewoon de hele dag met je blikjes bier En dat was altijd ontzettend gezellig. Dani de Benk uit 1984 met mijn stad. Uh, alleen uh, sommige teksten zijn niet zo van toepassing als je lekker aan de maaltijd zit. Ik wens je overigens een smakelijk eten, want poep op de stoep ja, is nou niet zo bevorderlijk voor de eetlust natuurlijk. PvdA-leider Lodewijk Asscher is niet beschikbaar om aan te sluiten bij VVD, CDA en D66 in een nieuw kabinet. Asscher herhaalde zijn boodschap dinsdag na zijn eerste bezoek aan informateur Herman Tjenk Willink. De PvdA-huis vond drie argumenten op waarom zijn partij niet bereid is de formatiegesprekken aan te gaan... Allereerst is daar de verkiezingsnederlaag van maar liefst 29 zetels. Als je noemt het democratisch gezien vreemd wanneer de twee grootste verliezers van de verkiezingen samen toch gaan regeren. Hoewel de VVD de grootste partij is, verloren de li liber Liberalen toch ook 8 zetels. Daarbij wil je een linkse koers varen, met name de zorg, arbeidsmarkt, huren en bankensector wil hij aanpakken. Maar hij constateert dat samenwerking op deze dossiers met VVD, CDA en D66 buitengewoon onaantrekkelijk is. Tot slot maakt Asscher zich zorgen over de verhoudingen binnen een nieuwe coalitie. Hij betitelt de andere drie partijen als sociaal, economisch, rechts en daar staan dan... 9 linkse zetels tegenover. Maar toch houdt Asje de deur op een kier, zeg nooit, nooit. Nou, de volgende plaat is echt niet van toepassing op. Asje hoor. Het niet op de heer Willink, de informateur. Het is puur toeval. Hier zijn de Three Degrees uit 1974. Een heerlijke plaat op een zomeravond. Hier bij Radio Hier is Dirty Over Die dames hadden flink wat hits hoor in de jaren 70 en ook zelfs nog wel in de jaren 80. Toen klonk het ietsje anders, maar het was natuurlijk geweldige muziek van deze drie dames. In Nederland is het nationaal hitteplan van kracht. Ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht...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 Flip, flip, flip, een hele plaatje. Hier is Jesse Green uit 1976 bij Els. What can I tell you? To make you see? De zomersmuziek op een heerlijke zomeravond. Ik heb hier inmiddels de airco maar even uitgezet en de tuindeur opengezet om toch wel eens wat frisse lucht binnen te krijgen natuurlijk. En uh, Het is eigenlijk best al wel aardig afgekoeld. Ik vond het ook eigenlijk zelf wat minder warm als gisteren. De zon die was niet zo fel. Die was uh, vaak een beetje achter de sluierbewolking. In ieder geval dat was hier het geval. Hans van Breukelen treedt per 1 e augustus terug als technisch directeur van de KNVB. De Voetbalbond meldt vandaag dat de 60-jarige oud-doelman zelf zijn functie neerlegt. Van Breukelen vervult de functie sinds juli 2016. Hij kreeg de afgelopen maanden veel kritiek, onder meer vanwege zijn moeizame zoektocht naar een opvolger van de in maat ontslagen Danny Blind. Pas in mei werd met dikke Advocaat, die in het afgelopen najaar zijn baan als assistent bondscoach nog had opgezegd om bij de Basje aan de slag te gaan, een nieuwe bondscoach aangesteld. Daarna werd Arjan van der Laan bondscoach van de Oranjevrouwen in december ontslagen door Van Breukelen en opgevolgd door Sarina Wiegman. Ondanks alle kritiek, zegt Van Breukelen de KNVB, met opgeheven hoofd achter te laten. Ik vertrek met een goed gevoel, omdat ik weet dat ik er alles aan gedaan heb om onze doelstellingen te realiseren. Al dus Van Breukelen in een persverklaring van de KNVB. Het zal allemaal wel, van een toestanden weer. We gaan zo meteen naar, weet je nog wel, maar eerst even lekkere Franse muziek van Frans Kallet, 1965. Je suis une de cire, une de son.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 I so don't Chacun peut le voir Je suis partout à la fois Paisé en mes éclat de voix Ik moet toch altijd wel aan een toiletbezoek denken als ik dit plaatje hoort, hoor hoor. Poupée, Poupée de Cire, Poupée de Son. Ja, ja, ja, Frans Gal, Ik heb geen idee, geen idee wat het betekent, want ik heb nooit geen Frans gehad op school. Hè? Ik heb bijna helemaal een school gehad, daarom ben ik mijn disjockey geworden. We hebben het al hier over 1965, dus het is wel een hele tijd geleden. Even rekenen. Oh ja, 52 jaar maar liefst. Hé, hey, daar is Els met uh, een zeer koude kessensap voor de race. Ja, ja, ja, ja. Zo, dan gaan wij eens even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde vandaag. Het is vandaag 20 juni en dat is de 171ste dag van het jaar. En er komen er nu nog 194 in 2017. Terug naar 1906. Vandaag werd de eerste elektrische tramlijn van Utrecht geopend. En in 1943 voerden de Duitsers bij een grote razzia in Amsterdam. 5500 jodenweg naar Westerbork. 1837, Victoria volgt haar overleden oom Willem IV op als koningin van het Verenigd Koninkrijk. Nou vraag ik me af of die Willem IV dezelfde was als de stadhouder hier destijds in Nederland. Want er was een Willem, een nazaat van Willem van Oranje, die was zowel koning van Engeland als stadhouder van Nederland. Ja, dat kon in die tijd. De Duitse Bondsdag die wijst Berlijn aan. Als de nieuwe hoofdstad, dat gebeurde allemaal naar de eenwording. en dit was in 1991 en daarvoor zeg ik even uit mijn hoofd was, dacht ik Bon, de hoofdstad van West-Duitsland. En vandaag in 2003 actiecomité Stop Martijn wordt opgericht en heeft als belangrijke, belangrijkste doelstelling Vereniging Martijn tot opheffing te dwingen op basis van de huidige zedenwetgeving. Ik, ik, ik heb geen idee, het staat niet bij of het gelukt is, maar ik mag toch aannemen dat dat, dat gewoon gewerkt heeft. Ja. Even naar de sport toe, vandaag in 1968. De Amerikaanse atleet Jim Hines brengt het wereldrecord op de 100 meter op 9,9 seconden. Dat was voor de eerste keer dat het onder 10 seconden was. Ik weet niet ver ze nu zitten, maar er zal inmiddels bijna wel weer een seconde af zijn. Want de, de records in de sport gaan natuurlijk steeds scherper. Tsjechoslowakije wint vandaag in 1976 in Belgrado het EK voetbal. Door titelverdediger West-Duitsland in de finale na strafschoppen met 5-3 te verslaan. Alexander Graham Bell zet vandaag in 1877 de eerste commerciële telefoondienst op. En dat gebeurde in Hamilton, Ontario. Melita Benz, wie is dat zou je zeggen? Moet je even goed nadenken. Melita Benz, dat was een huisvrouw uit Dresden, in Duitsland. En zij vroeg vandaag in 1908 patent aan op de koffiefilter. Je hebt nog steeds Melita koffiefilters, die zijn er nog steeds. En vandaag was in 1926 een demonstratie van de eerste draadloze telefoon te Berlijn. Dus de mobiele telefoon die is eigenlijk al in 1926, was die er eigenlijk al. Alleen het zal wel zo'n hele grote bak geweest zijn. Vandaag in 1989 was de opening van het Huis van de Toekomst. Dan gaan we naar de weersextremen toe. De laagste minimumtemperatuur was 4,6 graden in 1915. De hoogste maximumtemperatuur vinden we in 2000, 33,6 graden. En de langste zonneschijnduur was in 1902, 16,3 uur. En de laagste minimumtemperatuur, daarvoor gaan we terug naar 1915. Toen werd het slechts 4,6 graden hier in Nederland. Dan gaan we hier gelijk maar door even met de twee leuk. Zullen we maar doen hè, Els? Oh, heerlijke plaatjes. Hoort echt bij de zomer. De Surfers uit 1978 en uit 1979. Je gaat achterin volgens luisteren naar Windsurfing. En Windsurfing Time Again. Twee leuk. Nu, nu, nu, nu, nu. Here, I will check Dat zijn volgens mij die Achtergrondzangeressen, dat is volgens mij dat groepje de Internationals met, uh, met die hit van uh, Young and in a Love, zullen we ook weer eens een keer voor je opzoeken, maar dit waren natuurlijk de surfers het leuk. even trouwens heel iets anders uh, met de enorme warmte, de hittegolf die er over Nederland uh, heen trekt. ...hebben sommige dieren het ook moeilijk, met name bijvoorbeeld de egels. Waarom zou je zeggen? Nou, egels die drinken heel veel water, normaal al. En nu met die hitte natuurlijk nog veel en veel meer. Alleen dat kunnen ze vaak niet vinden en dan gaan ze op zoek. En dan komen ze bijvoorbeeld bij sloten aan of bij rivieren. En dan proberen ze water te drinken en dan vallen ze erin. En ja, dan is het gewoon einde verhaal. Dus eigenlijk een beetje een oproepje. Ben je in het bezit van een tuin en staan er wat struikjes in? We zetten gewoon even onder zo'n struikje hier en daar een bakje water. Dan hebben de egels het ook weer goed. Zo, dat was even een uitzending in het kader van Partij voor de Dieren, zoals dat heet. We gaan naar 1977 toe. Een heerlijk plaatje, lekker easy onderuit. Hier is Danny Williams, Dancing Easy. Dancing Easy Close your eyes and you'll find when the rhythm takes over your mind, we'll be swaying, music playing, dancing easy. Anytime, anyplace, anywhere, there's a Daddy? je waarschijnlijk lang niet meer gehoord. Nu wel, bij Radio Els. The night was dark, the moon was low. Searching you Met de begintijd van de grote successen van de George Baker Selection, want dit komt uit 1972. I'm on my way. Gaan we naar het weerbericht? Wij gaan naar het weerbericht. Ja. We zullen in ieder geval eens even kijken wat dat allemaal gaat worden. Nou ja, je hebt er de hele dag al alles over gehoord natuurlijk. Iedereen heeft het erover over die Hittegolf. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het noorden is het aanmerkelijk frisser met minima rond de 8 graden. Ongelooflijk, hè. Morgen draait de wind naar het oosten en stijgt het kwik in het noorden weer iets. In het zuiden kan het opnieuw tropisch worden met maximaal 31 graden. In de nacht naar donderdag is het in het zuiden zeer warm met minima rond de 20 graden. Donderdag wordt de warmste dag van de week met op veel plaatsen weer tropische temperaturen. En in Limburg wordt het ruim 33 graden. Later is er wel kans op een onweersbui. Er zijn er ook nog waarschuwingen. Vandaag, morgen en donderdag verwachten we in het midden en zuiden van het land wederom hoge temperaturen met in het zuiden maximaal rond of boven de 30 graden. In de zuidelijke helft van het land zal daardoor sprake zijn van een hittegolf. Vanaf vrijdag en zaterdag wordt het minder warm en de waarschuwing geldt met name voor ouderen, chronisch zieken en andere mensen die hinder ondervinden van langdurige warmte. De hitte die gaat smiddag samen met zonkracht 8. En dat is ook wel belangrijk, want dat is best wel vrij fel. Ik geloof dat hij dan maar een kwartiertje of zo in de kokende zon moet zitten. Uh, meer informatie kun je trouwens vinden op weerplaza.nl. En dan bij het kopje nieuws. We gaan eens even kijken naar de temperaturen dan voor uh, donderdag tot en met zondag. Donderdag 30 graden, zoals gezegd vrijdag 23. En zaterdag is het gewoon lekker weer met 20 graden. En de minimumtemperaturen lopen uiteen van donderdag 18 graden. En vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 14. Met Joentje is alweer afgelopen. Zo nog een keer starten. Ja, maar even doen. Dan nou, gaan we nog even naar de rapportcijfers toe. Het barbecue weer krijgt morgen een 9. Het fiets weer een 8. Het strand weer een 8. En het surf weer, als je daar behoefte aan mocht hebben, is ook een 8. En meneer Hansen wandel weer staat er weer eens een keertje niet bij. Maar ik neem aan dat dat op zijn minst toch ook wel een 8 is. Ja, ja, ja. We gaan een aardig op richting de van 10 voor 7 hier in de Ava Show. Dus uh, er komt mij nou weer een eind aan alle pret voor deze dinsdag 20 juni 2017. Wat de Ava Show betreft en ook wat de gepresenteerde programma's betreft hier bij Radio 1485. Maar eerst nog even terug naar 1968. Hier is Scream in the White Room. In a white room with black curtains in the station. Black roof. Country, no gold pavements, tired starlings, silver horses ran down moonbeams in your dark. the station platform ticket restless diesels goodbye windows I walked into such a sad time at the station Toentje, kan ik uren naar luisteren. Maar dat gaat nu nog even een overzichtje geven wat we allemaal op tv hebben vanavond. Op Nederland 1 Nationaal natuurlijk om 8 uur opsporing verzocht om half negen. En om vijf, half tien begint gezond verstand. Kandidaten komen uit het hele land langs om hun originele huistuin- en keukenremedies te presenteren aan, drie, aan een panel van drie huisartsen. En dan is natuurlijk de vraag of de middelen ook echt werken. En dan hebben we natuurlijk om tien voor half elf nog Jinek. Nederland 2 hebben we Brandpunt om half negen, De Nieuwe Maan om tien voor half tien en Nieuwsuur om tien uur. Het Deel 4 GTSD om 1 over 8 ontvoert om twee over half negen. Geen idee waar het over gaat, dat is een reality-serie waarin internationale kinderontvoeringszaken aan de orde komen. Het betreft gevallen waarbij de ene ouder zonder toestemming van de andere ouder of van de rechter hun kind meeneemt naar het buitenland. Uh, SBS 6 Trauma Centrum om 8 uur. NCAS New Orleans begint om half 9. Little Weapon om half 10. En Hart van Nederland en Show Nieuws volgen daarna nog om half 11 en 5 voor 11. Veronica is het According to Jim om 10 voor 8. En daarna weer de Big Bang Theory. En de The 13 Warrior begint om half 9. En dat is een speelfilm. En daarna komt er volgens mij nog een speelfilm. Die begint om 5 voor half 11. De Scorpion King 3 Battle for Rampation. Nou, dan hebben we het wel een beetje weer zo gehad, dacht ik zo. Uh, dan gaan we afscheid van je nemen. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Ik heb zo nog één plaat voor je. Dat is wel vrij lang, vandaar dat we er iets eerder uitgaan. <coughs> een xl plaat van een poosje terug uit 1977. De Philadelphia International All Stars. En dat heet natuurlijk allemaal Let's Clean up the Ghetto. Ik zou zeggen een hele fijne avond en tot morgen. Hoi.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 Is Radio Els. Goedenavond.